Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 37, opgenomen op 4 juni 2012. Buongiorno. Buongiorno. Come está? I... Nou... <laughs> Ik, ik, ik, ik, oh, ik had hem zo goed voorbereid. Ik had hele, hele, drie hele zinnen terug. En, oh, uh, doe maar. Blanke bon uh, vrees. Ja, <laughs> goed, met jou? Ja, goed, goed. goed. Lekker Oeh, druk wat, deze maandagochtend. Ja, ik wil vragen, wat is er aan de hand? Is er een van een feestje ergens, uh, hoe noem je dat? Een 6 uh, uh, of Computex of zoiets? Ja, er is een, inderdaad een, uh, een feestje, Windows 8 feestje eigenlijk in uh, Shanghai. Computex 2012. Oké, okay, vandaar al dat nieuws. Ja, dus ah. uh, hebben we leuke nieuwe producten. Ik zat helemaal in mijn handen te wringen gisteravond zo van, oh mooi, Martijn heeft een mooie doc al klaargemaakt, weet waar we het over gaan hebben. Druk ze meteen morgenochtend op record en dan uh, bon. En ik kom uh, online en ik zie allerlei andere nieuwtjes voorbij schieten en je site wordt uh, geüpdate. en ik zie dingen in het doc verschijnen en ik denk, oh oh, er is wat aan de hand. Dus vandaar Computex, oké, okay, hoe lang duurt dat? Um, een paar dagen, maar net zoals bij alle andere beurzen en shows is het gewoon de dag <laughs> of twee dagen van tevoren ja. dat eigenlijk alles wat bekend is. Dus uh, dat zou de meeste hebben denk ik nu al voorbij zien komen van de belangrijkste fabrikanten. denk, okay, cool. Wil je dat eerst bespreken of wil je eerst even kijken naar wat andere dingen die uh, voor vandaag uh, naar buiten zijn gekomen? Uh, dat we eerst wat andere dingetjes doen, maar ondertussen komt er wat meer uh, nieuws naar buiten. Oké, okay, kies... Uh, <tie> Choose your potion. Po potion nou ja, laten we eerst eens over de Transformer Pad 300 uh, gaan kletsen. Dat ding dat jij uh, een paar dagen in bezit hebt gehad van, uh, van ja, Asus. Het, uh, van dat was de, de ogenschijnlijke topper. Hè? Daar hebben we veel over gelezen, veel over gezien. De, de, de, kijk ook veel men, tenminste, Er komen veel mensen via die zoekopdracht binnen bij ons op de site. En die heb jij uh, eens mogen testen. Ja. Um. Ja. Uh, ja, nee, kijk, uh, ik vond het wel een uh, best uh, oké okay ding eerlijk gezegd. Uiteindelijk is het grootste nadeel van dat ding vind ik dat het, uh, de bouwkwaliteit uh, niet goed genoeg is. Of niet, ja, ik weet niet of je dat bouwkwaliteit onder daar onder mag, uh, onder de macht, mag schermen. Ja. Maar omdat er voor plastic inderdaad gekozen is in, dan, uh, in vergelijking met uh, de metalen achterkant. Uh -huh. En dan is het niet eens gekozen voor plastic. Plastic, maar voor dun plastic. Hè? Ik bedoel, er zijn zat plastic tablets die stevig in elkaar zitten. Ja. Um, maar deze niet. Nee. En, en, en dat is op zich... Uh, hij voelt als je hem oppakt en zo wel redelijk solide aan. Alleen... Het probleem vertaalt zich in, in, in, in het golf van het scherm. En ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar ik, ik heb me laten vertellen dat het dan is. Dat als je hem vast hebt. Dat je dan met dingen die in die tablet zit. Laat zeggen zeggen. Het uh, circuit of uh, moederbord. Of whatever. Hoe, hoe die handel eruit ziet aan de binnenkant. Dat drukt dan op het scherm. Uh, en dan krijg je van die golfbewegingen. Hè? En um, dat doet me altijd heel erg denken aan 1995. Weet je Toen had je nog heel vaak van die apparaatjes. als je dat vasthoudt. Dat je dan van dat scherm zag golven. Of uh, oude TFT-schermen. Als je dan op de computer met je vinger erop ging. dat je dan blauw en groen. en weet je wel, zag golven eronder. Ja. En dat heeft dit ding ook. Uh, en dat heeft hij net een tikje te veel, zeg maar. Want ik vind. Uh, ik heb een filmpje gepubliceerd en een review ge ge gemaakt. Ik weet dat jij hem hebt gezien, um, ik, ik, ja, ik illustreer dat op de camera en ik vind dat het gewoon te rap gebeurt. Zeker omdat ik het uh, uh, als normaal gebruik heb laten zien, in twee houdingen zoals je die tablet wel vast hebt. Uh -huh. En, en uh, zeker de, de, de lange kant, hè, de landscape modus, ja. uh, dat hij dan golft. Als je hem aan één hand vast hebt, dus je hebt hem dus zeg maar in de breedte voor je, je hebt hem aan één hand vast. Een tablet, uh, dat heeft vingerinput, dus je hebt een andere hand nodig om je vinger te gebruiken, zeg maar. Dan hou je hem aan één kant vast, maar ja, zo'n ding kost 400 euro, dus ik hou die dingen redelijk stevig vast. Niet als een aap dat ik kramp krijg in mijn vingers, maar wel gewoon vast vast. Ja. Dus dan heb ik hem vast en dan steunt hij dus met mijn duim aan de bovenste kant en mijn vingers aan de achterkant zitten eronder. Maar omdat het ding lang is, 10,1 inch, is het eind, zo door zo'n hefboom effect, is wat zwaarder, hè? het hefboom effect. En dan is er dus al genoeg druk op mijn vingertoppen om het scherm te laten golven. Helemaal, ja, ik, als ik dan ook nog eens een keer het scherm bestuur met mijn vinger aan de rechterkant van het scherm. Uh -huh. Want dan druk je erop, hè? Ik denk dat Asus bang is geweest uh, voor, uh, voor wederom problemen met GPS en wifi... en dat ze het maar zo dun mogelijk gehouden hebben. Ja, dat, ja uh, misschien. Ik weet het niet. Het zou, zou kunnen. Alleen dit uh, dit is eigenlijk een grote klacht van dat ding. Want voor de rest vond ik het best een geinig ding. En, uh, hoewel ik nog niet keyboard keyboarddoc heb uh, gehad, die krijg ik deze week volgens mij... Uh -huh. um, is het dan best een, een leuk apparaat. Kijk, uh, met al die, dit soort dingen, ook dit soort foutjes, ik denk dat je er met een enig beleid wel omheen kan werken, met dat golven. Uh -huh. he, dat je hem leert anders vast te houden, of hem alleen steunt op je knie, of wat dan ook. Wat overigens gewoon dus nog steeds een nadeel is, he, dat je er omheen kan werken. Maar goed, uh, het, uh, je kan er misschien wel omheen werken. En dan is het best een leuk ding. Eigenlijk had ik weinig erover te klagen, behalve de browser-ervaring. Um, dat is nog steeds niet... Uh, ja, niet helemaal top wat mij betreft. Ik denk dat dat wat Android-buggea's zijn... of aanpassingen die nog gemaakt kunnen worden. Uh, niet alleen velen dat je altijd maar overal mobiele weergaves krijgt. Wat ik overigens gewoon echt belachelijk vind. Hè? Ik bedoel, rottegoos op, ik heb zo'n tablet. Uh, ik wil gewoon een website zien. En ze schermen er zelf mee dat er flesje is... en weet ik veel allemaal wat voor handigheidjes je hebt in, uh, in een Android-tablet. Ja, het schijnt dat je hebt... dat wel makkelijk in kan stellen ergens, hoor. Ja, ik zou, vind het raar dat dat zo zou moeten. Wat ik heb gezien is dat je uh, moet kiezen op een website zelf. Uh -huh. uh, van geef me de volledige weergave. Maar dat is toch, okay. een, is toch een rare... Uh, een Raar extraatje. Maar no uh, wat ik ook wel in het filmpje zet, dat is niet echt mijn probleem. Want misschien kan je dat inderdaad wel instellen of hacken of, of wat dan ook. Misschien andere browser, daar ben ik ook helemaal niet op tegen. Ik bedoel, dat zou ook gewoon prima zijn, natuurlijk. Uh, wat mij omgaat, is dat je niet altijd een soepele ervaring hebt met het scrollen en met het renderen. Uh, ja. Maar nogmaals, dat lijkt me bugjes in Android. En die lijken me in dit geval wel redelijk simpel op te lossen. Want voor de rest, wat ik zeg. Uh, best een geinig ding. M mooi ding zelfs wel. Ja, jammer dat we hem niet met Doc hadden. Maar goed, dat uh, komt hopelijk deze week nog. Dan, uh, ja. Ik het gevoel. Het scherm, het scherm uh, is, is natuurlijk ook niet super of zo. Maar het is een leuke middenmotor. Ja. Oké, okay. nou, top. Uh, ik had nog iets. Uh, de, de Lenovo... Die had uh, vorige week, daarna goed, Lenovo niet. Maar uh, er dood ook een of andere patent op dat Lenovo in 2010 aangevraagd had. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ja, ik heb het nog een toevallig gekeken. Een soort van uh, ja, goed, een handvat keyboard. Dat is al letterlijk vertaald hè, uit Engels. Die uh, pak je in je hand of, of die, die doe je om je vingers heen. Uh, Zo'n split keyboard. Dus je hebt links een, een gedeelte van het keyboard en rechts een gedeelte van het keyboard. En daar pak je de, die klem je om de tablet heen. En dan kan je dus aan de achterzijde met je vingers typen op het toetsport. En aan de voorzijde met je duimen misschien nog het touchscreen bedienen. Heel apart keyboard. Um, maar ik vraag me af, is dat iets wat, wat, wat jij denkt dat beter kan zijn voor tablets om te gebruiken? Is, is dat handiger? Want je typt dus gewoon blind eigenlijk. En achterstevoren toch? Of, of zie ik dat nou fout? Ja. Uh. Ik weet niet, dit is een beetje de podcast uh, 1995-editie. Dit doet me ook heel erg denken aan van die, van die spulletjes die al een keer geprobeerd zijn. Want er zijn natuurlijk al eens een keer van die split-screen keyboards geweest. En niet eens split-screen, maar uh, noem maar dat, twee losse keyboards en dingen die aan de achterkant van iets zaten. Ik kan me herinneren dat dat volgens mij met Playstation of weet, weet ik veel, uh, zo'n soort computer vroeger een keertje was. Uh -huh. Dat heeft volgens mij nooit echt aangeslagen. Uh, nu we gewend zijn aan zo'n zo tabletformaat en een tabletsysteem... is de kans iets groter misschien. Maar eerlijk gezegd zie ik het gewoon niet gebeuren. Nee. nee. nee ik, ik, kan, ik kan me ook niet voorstellen hoe je dat fatsoenlijk kunt doen. Want goed, je kunt dat ding ook gebruiken... Uh, je kunt hem, het is een bluetooth-apparaat, dus je kunt hem ook gewoon neerleggen... en als toetsenbord gebruiken, aan elkaar schuiven, zeg maar. Okay, dat maar het is vooral van. dat zij bedoelen van... Uh, of dat de steek van de patent is... van uh, je kunt dus eigenlijk typen op je tablet... Um, terwijl je de tablet in je handen hebt, dus mobiel bent. Ja, zoals ik het zag, waren er twee inderdaad twee losse. Twee losse handvatten die, zeg maar. aan de zijkant van je tablet vastklikt. Ja. Zodat je twee dikke plekken hebt om de tablet vast te houden, zeg maar. Ja. Handvatten inderdaad. Daar pak je dat ding beet. Hm. En dan waar ik net klaar over mijn vingers die op het scherm van de. van de EZ drukte aan de achterkant via het plastic. zitten er dan toetsen onder je vingers. Ja. Dat is volgens mij het idee. En, um, Weet je het is? Je kan wel zeggen van ja, daar moet je aan wennen en dat kan je leren. En er zullen ongetwijfeld een hoop Koreanen zijn die dat inderdaad het vermogen hebben om dat te leren. Als ik zie hoe slecht in het algemeen mensen typen... Uh -huh. um, ik kan blind typen, jij kan waarschijnlijk blind typen... maar als je gewoon, gewoon om je heen kijkt en je ziet mensen tikken... hoe vaak ze toch nog naar een scherm of naar een toetsenbord moeten kijken... of dat ze uh, op een andere manier zich uh, met twee vingers op dat ding zitten te rammen of, of wat dan ook... denk ik dat het gewoon in het algemeen veel te lastig is voor de meeste mensen. En bijvoorbeeld iets is, voor, voor, voor mij zou het gewoon te veel moeite zijn om te leren. Ja. ja, voor mij ook hoor. Wat ik al zeg, je typt eigenlijk achterstevoren... Ja, want ik kan wel typen, maar dat uh, nee. <laughs> dat wordt lastig. Ja, en, en misschien, uh, mis, misschien blijkt het wel superhandig en makkelijk te zijn. Uh, mijn uh, eerste indruk is uh, never gonna happen. Oké. Okay. En, uh, en het is al een keer eerder geprobeerd. Oké. Okay. Nou ja, goed. Het is ook een, een patent uit 2010, hoor. Dus kans klein dat ze er nog meer aan het werk zijn. Maar wie um... weet, uh, uh, je weet het nooit. Um, nog een klein ander nieuwtje. Um. Medion, uh, we kennen Medion uh, van, van, vooral van de Aldi dan natuurlijk. Uh, PC's en tablets, uh, die hebben onlangs de Lifetap uh, bij de Aldi geïntroduceerd. En die is daar een paar keer geweest, uh, te koop geweest voor zo'n 379, 399 euro. Um, en in Duitsland is inmiddels een goedkopere versie uh, verschenen. Dat is de LiveTab uh, S9512. En dat is eigenlijk gewoon een Lenovo tablet. Leno Lenovo heeft vorige week in de VS een uh, S2109 tablet gelanceerd. Uh, wel met Android uh, 4.0, maar voor de rest een beetje de standaard specificaties. Zoals een dual core processor, 1 gigabyte werkgeheugen, 16 gigabyte opslaggeheugen. Um, maar exact die tablet heeft Medion dus eigenlijk overgenomen. Eigen uh, sticker er weer op geplakt, die mooie zilveren uh, strip met lifetap erop. Um, en die gaan ze dus in Duitsland en waarschijnlijk dus ook in Nederland aanbieden. Mooi is dat die tablet 299 euro gaat kosten. Dat is dus 100 euro minder. Maar dan krijg je dus ook 16 gigabyte opslaggeheugen in plaats van 32 gigabyte. Geen 3G meer en geen camera aan de achterzijde. Dus je levert er wel wat op in. Maar ik denk vooral voor de mensen die naar de Aldi gaan. Um, of op zoek zijn naar een goedkopere tablet. Dat het wel een redelijke optie kan zijn. Want Lenovo dat is wel gewoon goede kwaliteit. Daar, daar kun je meestal wel uh, wat van verwachten. Dus uh, ik ben benieuwd naar de eerste ervaring met dat ding. Is uh, Medion een soort uh, dochterbedrijf van Lenovo dan? of zo? Uh, niet dat ik weet. Nee, want de... Want die andere Medion tablets, hè? Uh -huh. Waren die ook van Lenovo? De, alle, de, eer, de enige die in Nederland te koop is geweest, dat is geen Lenovo, maar dat was een... Weet ik niet meer. Dat was een ander merk. De tweede tablet die in Duitsland is gelanceerd. Dat was een iets geavanceerdere versie. Dat was wel een, een Lenovo. Dit is ook een Lenovo. Het zou zo Lekker, kunnen dus dat... Medion het... is niet echt een fabrikant, maar is meer een stickerplakker. Ik denk het wel, ja. Ja dat, dat, ja. ja, dat denk ik wel. Want die PC's die ze altijd te koop hebben, dat waren, die hebben ze ook niet zelf gemaakt volgens mij. Ze zijn ook van die modulaire dingen gewoon. Die white label ja. dingen uit China en dergelijke. Maar goed, Lenovo's is, is geen slechte kwaliteit nogmaals. Dus. Um, mm -hmm. daar, kunnen we, uh, uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, oké. Okay. Dit lijkt mij nog even duur. Maar goed, in Duitsland gaat hij uh, vanaf eind deze week in de verkoop bij de Aldi voor 299 euro. Medium zelf, ik heb even nagevraagd of ze al iets wisten van komt hij naar Nederland, maar daar weten ze nog helemaal niks van. <lacht> Zoals altijd. Ze wachten van mij netjes af. Is er ooit wel eens een tablet nieuwtje geweest dat je wel hebt? Ja, niet lullig, maar ik weet dat dat wel eens een keer is bevestigd, maar we wat de fuck echt? Altijd als je iemand belt of mailt, nee, goed, voor niks. Weet je niks. Nee, hetzelfde gaat voor Toshiba, de AT300. Ja, ik kan me niet voorstellen dat een. Het Nederlandse tak van Toshiba niet weet dat die tablet eraan komt... twee weken voordat die eraan komt. Of het verhaal van Asus en zo, weet je wel. Precies, en uh, toch blijven ze dat ontkennen. Ja, dat ding is toch al in de VS of in Azië gegranceerd. Ze zegt dan gewoon dat die komt. Hmm, maar goed, ja. nee. Dat, ze doen er allemaal heel geheimzinnig over. En, uh, whatever, we komen er wel achter. Right. Ja. Um, andere nieuwtjes. Wat zeg je? Sorry, andere nieuwtjes. Ja. Uh, ik zag nog iets waar je ook geld op kan besparen. Medium en... Er is iets anders waar we geld op kunnen besparen, Bliep. Bliep, Bleep, ja. Bleep Met een B. Is, uh, mobiel internet, onbeperkt mobiel internet. Um, tegenwoordig is dat... Ik weet niet of het nog mogelijk is bij een T-Mobile misschien. Nou, Om... volgens mij niet echt meer. Nou ja, dat is eigenlijk bijna nergens meer mogelijk... onbeperkt mobiel internet. Maar Bliep gaat het introduceren... of heeft het geïntroduceerd... Uh, prepaid mobiel internet wel te verstaan. Dan kun je voor 50 cent per dag... onbeperkt internet op je tablet of smartphone... whatever... Um, en voor 1 euro per dag um, krijg je dan sneller mobiel internet, maar dan zit je wel aan een fair use policy met een max van 2 gigabyte uh, aan, uh, aan, aan dataverbruik. Een vraagje: vraag je, als ik um, zo'n prepaid dus ik kan zo'n kaart aanschaffen, zet ik 50 euro op en dan kan ik een tijdje vooruit met die handel of ben ik dan wel na 3 maanden leeg? Nee, nee, dan kun je vooruit, want elke dag kun je aangeven... ...ik ga vandaag internet op de ja of de nee. Kies je voor ja, gaat er okay. 50 cent of 1 euro vanaf. Kies je voor nee, blijft er staan tot de volgende dag. Van, de de, van Ja. En... Ik ga hem nu bestellen. <laughs> ja, ik vind het ook interessant, maar ik woon niet in Nederland. wat um, wil ik nou zeggen? Um, oh ja, je belkosten, dit is wel 25 cent per minuut. Dus je betaal, als je gaat bellen, als je veel belt... ...is het wellicht niet zo interessant... ...want dan gaat je belt er goed snel achteruit... Ik kan me niet herinneren de laatste keer dat ik gebeld heb. Precies, ik doe het ook niet. Dus, als je, dus daarom denk ik vooral voor degene die... die een, een smartphone bel je nogal veel. Jij niet dan, andere mensen wel. Um, als je een tablet hebt, is het vooral interessant, denk ik. Want met een tablet, uh, de kans dat je belt, is zeer klein. En uh, ja, je zit natuurlijk... Uh, Soms ergens waar je internet nodig hebt en geen wifi verbinding hebt. Nou, activeer je even je Bleep uh, account voor vandaag. Betaal je 50 cent en kun je de hele dag op internet doen wat je wilt. Dus het is wel zeer interessant, uh, denk ik. Je kunt online een prepaid uh, kaartje bestellen voor 1 euro. Krijg je thuis gestuurd, krijg je ook gelijk 1 euro aan te goed. En daarna kun je in de supermarkt of per telefoon of per internet opwaarderen met wat je wil. Um, Bleep is van de Telegraaf Media Groep. En ze doen alsof het geleid wordt door een stel 12 tot 19-jarigen. <tiek> ik heb wel een foto gezien van die mensen. En nou goed, ik wil het best geloven. Maar de, de algemeen directeur is overigens wel gewoon op leeftijd. En uh, nou, ze moeten zelf weten wat ze daarmee doen. Ik geloof het allemaal wel. Uh, en het wordt uh, gebruikt op het T-Mobile-netwerk. Als je geen fan bent van T-Mobile of geen bereik hebt van T-Mobile... dan uh, wordt het lastig. Ja, yeah. uh, sorry, ik ben ondertussen dat ding aan het bestellen. Oh. Uh, ja, ik op ondertussen hier iets gebeuren in de huiskamer. Ja, oké, maar, uh, yeah. uh, okay, maar het, uh, had je, ik, ik had ondertussen even het er al mee moest vullen, had je ook al verteld dat het best wel langzaam is? Of in ieder geval langzaam, het is langzamer of zo dan uh, anders? Ja, ik, ik uh, kijk nou even, uh, je hebt de langzame variant tussen haakjes, hè. Uh, is voor 50 cent per dag en dan krijg je dus 384 kb per seconde. Downloadsnelheid en 64 KB per seconde uploadsnelheid. Nou ja, dat is voor een mailtje lezen en website checken. Um, ah, ja, van website checken is het een beetje langzaam, maar ja, goed, het dit is een beetje de doen, tijd hoor. van uh, van drie. Uh, het is toch een beetje de snelheid van dat ding wat na Edge kwam. Is dat gewoon 3G? Ja, want je hebt Edge 3G. Ik zat te zoeken ja, naar goed, match, uh... inderdaad. Ik had gewoon gezien wat die, wat die snelheden waren. En toen heb ik gegoogeld. Het is geen hoge snelheid, nee. Maar goed, wat ik al zeg, als jij een mail stuurt, WhatsApp, uh, je moet niet gaan skypen of gaan YouTube filmpjes gaan kijken. Of, nee, oké. Okay. Want, uh, of, of weet ik voor wat, streamen streamen, gaan gamen. Dat wordt helemaal een hel. Maar ik zag op Twitter en zo best wel positieve berichten erover. Ja. Uh, en uh, ik bedoel dat ook niks naast mee met die snelheid want uh, luister, ik uh, wacht liever een uh, uh, kwartier wou ik zeggen maar dat is een beetje overdreven, maar ik wacht liever wat langer en betaal een euro <laughs> dan dat ik uh, uh, uh, wat, wat, wat betaal ik nu? Want ik ben al van de abonnementen af en ik betaal volgens mij nu 3,50 per dag en dan heb ik 200 MB en dat is, en dat is twee keer jouw website openen en een keer nu.nl kijken en dan zit ik op de helft. Ja precies nou, ik betaal 9 euro per maand en dan heb ik wel, uh, dan heb ik 50 MB per dag, geloof ik. Oh, je moet eventjes, even 10 seconden doorpraten. Dus 50% oh, okay. per dag 384 kb downloadsnelheid. Wat ik al zeg, mailen, whatsappen, uh, websites kijken, moet lukken. Uh, dan heb je voor 1 euro per dag, krijg je wel een hele verbetering. Dan krijg je 3,6 MB per seconde downloadsnelheid. En 2 MB per seconde uploadsnelheid. Dus dan kun je echt wel YouTube filmpjes gaan kijken. Dan kun je je websites snel openen. Dan kun je zelfs nog wel gaan skypen. Maar, dus als ik een euro betaal, dan, uh, dan kan ik snel. Ja, maar dan krijg je dus 2 gigabyte aan dataverkeer die je mag gebruiken. Maar daar hangt ook een fair use policy aan. Dus als je echt flink over dat limiet heen gaat en boven het gemiddelde van het aantal gebruikers dat, dat doen uitkomt, dan krijg je waarschijnlijk een rekening nagestuurd. Of in ieder geval eerst een waarschuwing en dan nog een waarschuwing. En dan zeggen ze van ja, nou is het genoeg geweest. Jij gebruikt gewoon 6 gigabyte. Um, betaal maar eens even 300 euro. Nee, maar zo. Volgens mij sluit je ze dan af. Volgens mij kunnen ze niet zomaar in. in ja, of ze sluiten je af. Maar goed. Uh... Kijk, okay, cool. Ik ga, nu, ik ga nu betalen met het ding. Uh, uh, ik, ik moest, jij moest even doorpraten, want ik even snel mijn mobiel moest pakken. Uh, en dan uh, nog, nog, ga... een, nog, een, nog een stukje. Wat SMS'en, als je dat vaak doet, is het ook interessant. Want uh, je krijgt een onbeperkte sms bundel Dus je kan SMS'en wat je wilt. Shit. Waarom? Zoals dit niet eerder. Dit lijkt me wel heel erg goed. Betalen, hop. Heb je bereikt oh, met T-Mobile? SMS-code moet. Oh, bel eenmalig. Shit. SMS... Oh, wacht. Ik moet sms'en. Uh, sorry, wat zei je? <laughs> of jij bij jou thuis bereik hebt van T-Mobile. Oh, uh, ja hoor. No, no. Nou, gewoon in Haalem. Dat zou toch uh, wel goed komen. 4, 9, 8, 3. Oh, crap. Ik, ik, ik heb al zo lang niet ge SMS, jongen. Je zit hier 9... live, in, live in de podcast om een abonnement af te sluiten. Ja, <laughs> yeah, ik vond het zo goed nieuws. Ik denk, die wil ik wel hebben. En anders vergeet ik het weer. Vergeet maar is, ik het weer? Schrijf je luk, het op. lukt me niet. Uh, Ach, oké, okay, wacht. Ik weet niet hoe dit ding werkt. En dat is niet... Ik moet vier hebben. Vier. Maar... Uh, Zal ik wel verder zeg? gaan? Ja, nee. Ik wil nog, nog, nog even, uh, even weten van... Uh, waarom, uh, waarom dit zo lang heeft geduurd? Je Geen idee. Ik dacht dat het ook niet meer kan, want het gaat te duur worden. Ja, ze hebben, uh, je moet even het artikel lezen, maar uh, er staan nog een aantal linkjes in naar video's en naar de website van Bleep. En daar hebben ze helemaal uitgelegd van waarom uh, andere providers ook hoge kosten hebben, hoe zij het gaan doen, waarom zij uh, geen verlies draaien, maar dat ze het goed kunnen aanbieden voor de juiste prijs en ook nog een, een goed businessmodel hebben. Zo dus wordt allemaal in video's uitgelegd. Daar heb ik allemaal geen zin in om dat hier uit te leggen. Maar het werkt blijkbaar. En uh, nou, het is alleen maar goed, want uh, als dit eenmaal lukt en, en dit slaat echt aan, wat het ook lijkt te doen nu, want het krijgt heel veel aandacht, heel veel positieve reacties, dan ja, moet bijna een Vodafone of een T-Mobile ook wel met iets dergelijks komen. Hoor, want ja, je verliest uh, heel, veel heel veel mensen op deze manier die uh, gewoon mobiel willen internetten. Ja, zeker. Dit is uh, vanaf nu mijn nieuwe oplossing uh, uh, voor, uh, voor, voor, voor wat ik normaal gesproken uh, doe, gewoon via een prepaid. Ja. En uh, Bliep is nu van jou, staat hier. En ik Nou, heb... ah, dus ik krijg morgen een cent binnen. <laughs> ik heb het holla. Oké, okay, coolio. Ja. Dus uh, dat is mooi. Ga even naar uh, bliep.nl. Dan uh, vind je alle informatie of anders lees het artikel op de site. Hè. Ja, oké. Okay, Ga maar verder. Sorry <laughs> dat het zo lang duurde, Maar <laughs> ik denk van ja, sorry hoor. Dat wil ik even hebben. Dat niet uit. Um, ja goed, laten we maar even gaan naar Windows 8. Uh, want daar is deze week en vorige week veel over te doen geweest. Um, en is er nog steeds veel over te doen. Dat is ook wat er live gaande is op dit moment. Um, Windows 8 Release Preview is vorige week gelanceerd door Microsoft. Dat is zeg maar de volgende beta-versie. Um, voordat de, de, de, het besturingssysteem officieel gelanceerd wordt. Ergens in oktober waarschijnlijk. Er zit nog wel een, een beta-versie tussen voor fabrikanten. Maar we kunnen ervan uitgaan dat dit... Zo goed als het uiteindelijke besturingssysteem is wat we gaan zien. Um, er zijn geen hele grote veranderingen uh, ten opzichte van de consumer preview die we in februari zagen. Uh, er zijn wat kleine dingen zoals ondersteuning voor meerdere monitoren. Um, flash, beperkte Flash ondersteuning in de uh, Internet Explorer browser binnen de Metro interface. En met beperkt uh, bedoel ik dan dat je als website op de whitelist moet staan om Flash te kunnen weergeven in die browser. Dus een, een YouTube mag dat doen. Maar andere Flash-sites, de wat onbekendere Flash-sites... die kunnen weer geen Flash weergeven binnen die browser. Dus daar maakt Microsoft het weer lekker lastig. Maar goed, voor Flash kun je ook nog gewoon naar de desktop-browser gaan... in de klassieke interface. Nou goed, dat zijn twee kleine aanpassingen die gedaan zijn. Voor de rest nog wat kleine aanpassingen die je in het artikel terug kunt lezen... met wat preview-video's. En die uh, release preview kun je ook zelf downloaden op je pc of laptop. We uh, moeten uh, moet wel aan bepaalde eisen voldoen, maar dat kun je ook allemaal teruglezen. Um, dus we komen steeds dichter in de buurt van de uiteindelijke release van Windows 8. Er is nog steeds niks bevestigd door Microsoft, van wanneer gaan we het nou exact krijgen. Maar de verwachting is dat ergens eind oktober of half oktober door Microsoft groots aangekondigd gaat worden. En dat we dan ook gelijk de eerste Windows 8 tablets gaan zien en over Windows 8 tablets gesproken. Acer en Acer hebben zojuist, ik denk een uurtje geleden uh, Acer, Acer iets eerder, uh, hun eerste Windows 8 tablets officieel aangekondigd. En um, op het eerste zicht ziet dat er goed uit. Um, als we even kijken naar, naar Acer, ik pak het er even staan bij, heeft de Iconiën W510 en W700 aangekondigd. En het lijken echt zakelijke tablets te zijn en dat is wel een beetje de verwachting van ja, Waarom kies je elke keer als, het, als iets lelijk is, kies je het woord zakelijk om het te beschrijven? Wat ben je toch sympathiek tegen die mensen? Uh, nou, ik beschrijf ze zakelijk omdat ze aan de dure kant zijn. Oké, okay. <lacht> ik dacht altijd dat ze lelijk waren. Maar nou, goed, ik, sorry. ze ja? is niet eens zo lelijk. Kijk, uh, de W510, dat is uh, een tablet die we eind dit jaar gaan verwachten van prijs tussen de 599 en 799 dollar. Dus waarschijnlijk 799 dollar. Ja, en, -pries. en dat is een, uh, een HD, het uh, is een 10,11 tablet met HD-display, uh, uh, IPS-techniek voor bredere kijkhoeken. Nee, maar, dit is toch niet eentje met HD-display? Hij heeft wel een HD-display. De exacte resolutie is niet genoemd, maar HD kan ook gewoon HD-ready zijn. Hè? Dat, uh, Oh, sorry. kan een lagere resolutie zijn maar goed, IPS display, lange batterijduur een keyboard dock hè, zoals we van Acer scannen, daar gaat Acer nou ook helemaal voor <kijkt> dus dat keyboard dock kun je eraan vastklikken dan kun je de tablet weer in omdraaien in bepaalde posities zetten voor presentaties uh, noem maar op um, voor de rest een Intel processor dus je krijgt Windows 8, niet Windows Retweet of Retweet <laughs> nice one Precies. Windows RT, uh, dat is voor ARM Goed wel <truimert> En je krijgt dus, kijk, uh, kijken wat krijg je nog meer, een, een camera, 8 megapixel camera, USB, HD. Ja, maar zo, zo in die podcast ziet hij er wel mooi uit. Tot je dat plaatje ziet en het filmpje van The Verge, dan zie je dat het een groot plastieke ding is, uh, super dik. Ja, en en, ik denk en dat die doc zit dit, er half garen dat aan. Dat is een prototype, is. maar goed, dat mag natuurlijk niet. Uh, want op de persfoto ziet het er super vet uit. Ja, ziet hij er cooler uit. Ik vind het uh, redelijk vaag. Uh, dit ding in, eerlijk gezegd. en ja. uh, Ik noemde het net al de podcast 1995-editie. Nu gaan we vijf jaar de tijd naar voren. Ik kan me herinneren, een jaar of tien geleden waren er ook van die... Uh, misschien is het wel iets korter geleden dan een jaar of tien. Waren er ook van die tablets, uh, of nee, van die, van die laptops die zo'n draaiend scherm hadden. Zodat je een plat kon, uh, kon leggen. Ik weet nog dat ik bij vriendjes op bezoek was in Leiden. Ja. En een van die, uh, van die huisgenootjes daar, zij had zo'n uh, zo, zo tablet. Daar heb ik, of, hoe noem je dat? Zo'n... Whatever is een hybride ding. Mm -hmm. Daar kan ik me herinneren dat ik daar toen nog eens een keertje bij heb staan kijken. En dat het horrible was trouwens. Okay. Maar uh, daar doet uh, dit me wel heel erg aan denken. Het is echt een heel fors ding hoor. Als je ziet op het filmpje. Het is echt een jukkel nou, van een apparaat. Acer noemt ook eigenlijk alleen voordelen voor de zakelijke gebruiker: presentation modus, uh, batterijduur van 18 uur met dock. En het is gewoon een groot, mm. robuust ding. Daarom wordt okay, Windows 8 wordt echt, echt gemikt op de, op de zakelijke gebruiker. Maar goed, je hebt nog een geavanceerdere <laughs> versie. Dat is de W700. En die heeft yeah. wel echt een full HD display. Dus 1920 bij 1080 pixels. <laughs> yeah. uh, Multi-touch touchscreen. Nou goed, dat boeit er wel niet. Uh, USB 3.0 poorten. Dolby Home Theater geluid. Oh, Intel oh. Ivy Bridge processor. Thunderbolt oh. poort. Micro HDMI oh. uitgang. En een speciale, ja, hoe moet ik het zeggen, wieg. Cradle. Waar die in ligt... Uh, dat je weer als standaard kunt gebruiken voor presentaties. en Noem maar op. Dat ziet er ook en... heel groot uit. Want dat ding is gewoon 11,6 inch. Hè. Het is geen uh, 10,1 inch tablet. Mm -hmm. Dus het is een groot ding met ook nog een groter dock. Wie? <laughs> en Mag ik die ook niet lelijk noemen? Of? De tablet zelf vind ik niet lelijk. Ik vind het dock lelijk. Nee. Horribly, echt, echt, echt verschrikkelijk. En ook als je daar weer het filmpje van kijkt, dan zit er zo'n soort hard plastic ding aan de achterkant. die je losstrekt en in een andere hoek zet. zodat je een tweede. Oh my god, echt serieus, kijk het filmpje. Het is zo horrible, echt. Nou, de, de, die, ja, die wil eerst dus dat je die in het midden van, de, uh, als je een bestuursvergadering hebt, zet je die in het midden van de tafel. Kun je ja, mooi ja. draaien en kijken van mensen, dit is mijn presentatie, PowerPoint, noem maar op. Oké, okay, ook zakelijke, zakelijke gebruiker <laughs> 799 en 999 dollar tussen die prijzen moet hij zitten um, dus we gaan richting de 1000 euro waarschijnlijk um, maar goed, ook Windows 8 Oeh, met een, een hoop Intel geld, hè? processor dat mm -hmm, is wat dat Acer vanmorgen doen. gepresenteerd heeft het zal niet alles zijn waar de fabrikant mee komt maar dit zal het eerste zijn wat we tegen gaan komen eind dit jaar Asus, dat is voor sommigen misschien nog een stukje interessanter Um, Asus heeft natuurlijk de Transformer Pad-series, dus, dus de uh, tablet met dock, dat is hun uh, hoe dat unique selling point, dat is wat Asus eigenlijk ontwikkeld heeft. Whisper! Terwijl de hond gek wordt hier. Um, en dat principe gaan ze eigenlijk nagenoeg compleet kopiëren naar uh, Windows. Dus dan krijg je... Uh... Uh, Oké. Okay. Dus dan krijg je een uh, Windows tablet met uh, een, een, uh, een, een keyboard dock. Dat, dat is het eigenlijk. Maar die ziet er dan wel weer gewoon goed uit. Ja, maar het is gewoon een Thrasponder Pad 700 of een Thrasponder Pad 300 die we al kennen. Maar dan met Windows. Het enige verschil zit hem dan nog in uh, de resolutie. Want je krijgt 1366 bij 768 pixels. Dat is een beetje het minimale voor Windows 8 volgens mij. Waar Windows... Ja, anders kan je geen splitscreen apps doen. Precies, en je krijgt 2 gigabyte RAM-geheugen in plaats van uh, uh, hoe heet het? 1 uh, gigabyte. En dat, is, en dat is, is heel belangrijk wat je daar zegt, hè? Want dit ding wordt geleefd met uh, Windows RT, ja, toch? Ja, dus RT, want het draait op een aan ram processor Precies, en S toch gaan ze dan voor de Windows-versie, uh, of hoe noem je dat, de Windows-tablet-versie, hm? is het kennelijk toch al nodig om in ieder geval minimaal 2 gigabyte te hebben. Ja. En uh, dat betekent dus dat... Dat heel veel low-end dingen, uh -huh. want heel vaak zien we nu nog 5, 12 en 1 gigabyte. Uh -huh. Dus echt een stap moeten maken om überhaupt ook in het low-end met het Windows 8 aan de gang te kunnen gaan. Combineer dat met dat nieuws dat zo'n zo licentietje nog best wel kostbaar schijnt te zijn voor, voor, voor zo'n systeem B. Uh -huh. uh, kan je zomaar eens uh, niet zo heel veel low-end midden-tablets uh, uh, zien, zien komen van, van, van, van, van, van Windows 8. Ja, de prijzen van de dingen heb ik nog niks van teruggezien. Geen indicatie of zo, maar dat zal ook niet... Ja, zou wel bij de high-end zitten, Martijn. Dat kan haast niet anders. Toch zeggen ze dat de ARM variant goedkoper moeten worden. En als ik die eerste al zie van 599, 799 dollar... Ja, zou dit dan niet Nee, Nee, maar ik bedoel, 500 euro is ook nog steeds hoog segment wat mij betreft. Ja, maar ik, ik, ik hoop toch voor Asus dat dit ding 399 euro gaat kosten. Want er is nog ook nog mm -hmm. een geavanceerdere variant waar ik zo op kom. Die dan voor zo'n okay. 500, 600 euro te koop zou moeten zijn. Oké, okay, of, ja, nou of we, dat we gaan je... Windows zo krijgen. Hè? Uh, uh, low segment tussen haakjes is 400 euro. Midden segment is ja. 600 euro. High segment is 800 euro. Uh, dat is het precies, uh, ik wou net zeggen, ik heb het niet precies over dit modelletje of wat dan ook, maar inderdaad, als je het zo bekijkt, zo, ook wat, uh, wat het andere merk vanochtend had uh, gelanceerd en andere geruchten die we erover hebben gehoord en berichten erover hebben gehoord, dan kan jouw beschrijving nog wel eens kloppen met dat uh, 4, 6, uh, 800 euro, om het zo te zeggen. Mm. Uh, en dat is gewoon interessant om eventjes benoemd te hebben, omdat we eigenlijk zien dat als we naar Android op de tabletmarkt kijken, dat die steeds meer richting midden... ...een laag segment aan zitten te schurken... ...in plaats van dat... Uh, uh, uh, ...hoge segment. Kijk naar al die Samsung-tablets... Ja. Kijk, naar, kijk, ...kijk naar die Asus-handel... Kijk, ...kijk naar al die, al, al die tablets... ...Medion-dingetjes... ...Lenovo's en uh, Iconia's... ...en weet ik veel wat er allemaal is... ...het is allemaal middensegment op het moment... Uh -huh. en, ...en dan is het wel heel interessant om te kijken... ...van goh, die nieuwe speler... ...want hoewel Windows 8 cool is... ...en ik heb er voor tablet-ervaring en zo... ...lijkt me dat ook best wel heel erg tof... Um, Moeten we niet vergeten dat het zometeen een V1 van een gloednieuw operating system is. Hè? Ja. Daar gaan wat problemen mee zijn. Dat duurt een jaar of wat. En dan bedoel ik een jaar, anderhalf jaar. Voordat dat ook een beetje voeten aan de aarde krijgt. En een beetje uh, ...ja, stabiel wordt als in de zin van er komen wat uh, vaker dan één keer per week een app uit en dat soort dingen. Mm. Uh, dat had iOS, dat heeft Android gehad, uh, webOS heeft het geprobeerd, is het niet gelukt. Uh, Blackberry heeft geprobeerd, is het niet gelukt. Dus uh, het moet ook nog eens een keer een jaar duren hierna. Hè? En als dat alleen maar in het high, high segment is te kopen, dan, en stel nou dat je zegt, wat je net zei, zo'n middensegment, 600 euro. Mm -hmm. Dan zeg je van, nou, ik koop wel zo'n transformer met zo'n doc ja. Voor datzelfde geld heb je dus ook een, een, een Android-tablet met 64 gigabyte en een dock... of een iPad met 32 gigabyte en een, en een extern toetsenbord. Ik uh, bedoel, je, ze concurreren nog steeds tegen de tab tablets van andere uh, ecosystemen. Ja, ja dat, dat gaan ze zelfs dus krijgen. Maar dat is dus een van de belangrijkste punten wat je zegt. De prijsstelling. En de, de, daar ben ik nog niet helemaal uh, over uit van... Ja, ik denk dat het dat echt gaat maken of kraken, Windows 8. En um, als ik nu zie hoe Android... Kijk, ja, het is moeilijk om Android met Windows 8 te vergelijken natuurlijk. Um, als ik zie hoe zwaar Android het heeft met het prijsniveau wat ze momenteel gebruiken, dan kan ik me niet voorstellen dat Windows 8 met een, een prijsniveau wat gewoon gemiddeld 20 tot 30 procent hoger ligt het wel gaat maken. Vooral voor consumenten dan, hè. Ja. Ik zie dat jij ondertussen je website ook had opge sinds de laatste keer dat ik had gekeken. Ik heb wel eens filmpjes van dat uh, Asus-spul. Mm -hmm. uh, ik vind het wel cool uitzien hoor. I like it. Ja, ja, toen was ik alle Asus uh, Transformer tablets wel, wel mooi en leuk vond. Functioneel vond is dit ook weer uh, interessant. Oh, um, even door te gaan op Asus, want ik zit gelijk even aan mijn sites bij te houden hoor. Ik heb het zelf nog niet geplaatst. De Asus. De Taiji? Nee, nee, nee. Ace is okay. tablet 810. Dat is zeg maar de geavanceerde versie van de tablet 600. Even over de naamstelling, hoor. Even de <laughs> Waarom nou weer een andere naamstelling? We hebben de iPad Trans -E transformer gehad, we hebben de transformer pad gehad, en nou is het de tablet. What the fuck? Ik dacht dat ze van de tablet af wilden gaan, en het was een ja. pad geworden. Ja, ja maar ook, ook grappig, hè, want je, want je hebt natuurlijk de pad 300, je hebt de pad... Wat is de transformer prime? Wat nummer is dat? dat is de dus maar dat is gewoon het tas van de prime of de tf 200 n één Oké, okay, dus je hebt de 300, dat is een hoog, het is een lager segment dan de 201. Dan heb je de 700, dat is de Infinity, die nog niet eens er is. Ja. En dan heb je een 600, dat is weer een lage of ja, whatever, relatief middenlaag, whatever, Windows. En een 800, <lacht> uh, wow, en inderdaad allemaal verschillende woorden aan de voorkant. iPad, pad, tablet, klopt van geen 1 meter. Ik snap inderdaad wat jij zegt, niet dat er gewoon iedere keer iemand gaat zitten daar zo van, jongens, hier. Pen en papier, schrijf op welke we hebben. Geef ze allemaal een nummer klaar ermee. Echt ongelooflijk. Ja, ja, ja. Maar goed. De tablet 810 van Aces. Uh, dat is wel echt een Windows 8 tablet. Dus geen Windows RT. Uh, geen ARM processor, maar een Intel oh. um, Atom processor. Hallo, <lacht> laat maar dan. <lacht> nou ja goed, dat, dat is. Wat, ik denk dat de Intel -processoren processors. Uh, voor de zijn. Dus waarschijnlijk Dat dit ook weer. model hou je op mond. <laughs> uh, 11,6 inch super IPS plus panel. Uh, dus hetzelfde als Aceren. De 11,6 inch wordt, uh, wordt populair met Windows 8. 8 megapixel camera. Uh, 8,7 millimeter dik. Er staat tussen haakjes achter. Dunner dan Apples iPad. Uh, Wauw! Oh ja, precies. Uh, nu wil ik hem hebben. Wordt verscheept met twee in één mobile dock. Nee, weet ik nog niet precies wat dat betekent. Maar ook weer zoals we kennen met een, uh, met een, een keyboard dock. Alleen het keyboard dock van dit ding ziet er wat gelikt uit. Doet mij een beetje denken aan een uh, MacBook Air. Heel schuin aflopend. Uh, tot, tot aan de voorzijde dat het eigenlijk gewoon een millimeter dun is. Uh, oh, nee. Zilver, of wat is het, omgeborsteld aluminium design... Uh, en zwart kiezer op. En uh, de tablet zelf is, ja, ziet eruit als een Transformer Prime of Transform Pad whatever. Dat is, uh, niet heel bijzonder. Het is, ook, is, nog het is ook heel, een beetje heel een MacBook Air formaat, hè? Zeg je? Het is ook 11 inch of zo, toch? 11,6 inch, ja. Ja, dit is in principe gewoon een MacBook Air met een los scherm. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar dan dus heb, je ook, ook een dan heb je ook maar cool. nog de, de, de Taki. Tai, tai Chi. Ja, ik dacht Tai Chi in, eerlijk gezegd. Taki is je hond, of niet? Mm -hmm. Tai Chi, dat is uh, een, een, een um, Transformer boek, las ik ergens. Transformer Book uh, Dat zijn hybride tablets van 11,6 inch, 13 inch en 14 inch. En die kunnen dan eigenlijk, ja, wat is het verschil als je het mij maakt? Ik weet het niet. Maar als, als tablet en als laptop gebruikt worden, want het, het keyboard kan eraf gehaald worden. Nee, nee, nee, nee, je begrijpt het verkeerd. Heb ik het verkeerd? Je... Nee, de, tai ja. de Tai Chi is dus gewoon een ultra zoals je ze kent. Dat is zo'n dunne laptop. Zeg maar een MacBook Air met Windows. Ja. Yeah. Maar die is dubbele display. Uh, inderdaad. Hij heeft gewoon, als je hem open hebt, heb je een display. Maar als je hem dicht doet, zit er aan de andere kant, zit er gewoon keihard nog een <laughs> keer een display. En daar kan je dan op tabletten. Oké, okay, oké, okay, top. En hoe bescherm je je display dan? Uh, met een, uh, uh, misschien moeten ze een smartkofferdesign jatten of zo. <laughs> nee, nee, nee, maar gewoon zoiets. Okay. In een sleeve of zo, van ego-sketch. Nice, ja, uh, goed. Dat is allemaal wordt op dit moment geïntegreerd, hoor. Dus, Hé, uh, uh... hey, maar die 18, hè? Ja. Oh, die 18. komt uh, uh, trouwens like ook it. met de Wacom uh, Digitizer. Dus met een speciaal geoptimaliseerde stylus. Ik vind het van die 18 echt heel erg jammer dat er een Atom-processor in zit. Dat is echt horrible. Ik heb nog nooit een goede Atom gezien. Huh? Uh, dus dat is, uh, dat is wat mij betreft het grootste risico van dat ding. Maar voor de rest ziet dat er best wel ke keek uit. Ja. Nou goed, dan gaan we natuurlijk de komende dagen wel wat hands-on. En, en, en hoewel hun customer support echt horrible is hè, van Asus... moet je die gasten wel nageven dat ze elke keer rare dingen proberen. I like it. Ik vind dat wel heel erg cool. Nou. Dat ze, dat ze, maar maar, maar, maar het, je moet er wel rekening mee houden dat het Asus is hoor. Want ik heb deze week ook weer redelijk wat zitten lezen... over wat problemen met de Transformer Prime. Mm -hmm. um, ik kwam het ergens tegen op tweakers of zo. <coughs> Hele topics vol met, ja, uh, ik ben naar bed gegaan en toen ben ik wakker en zat er een barst in mijn scherm. Oh. Ik vind van, nou, je vriend, die hebt hem gewoon laten vallen of zo, weet je wel. Oh? Dus ik, ik zoek, nee hoor, hele internet staat vol met mensen, dat hij gewoon door temperatuurverschil het scherm kan barsten. En wat Asus tegen die mens zegt, is, barst maar. <lacht> <lacht> Serieus, <lacht> barst maar, ja, nee hoor. Nou, je hebt uh, hem gewoon vallen, of uh, nee, hoor, nee hoor, dat hoort bij gebruikssporen, whatever. 400 euro, als je, als je het wilt vervangen. Ja, ik okay, wil dat een nieuw koop. Ongelooflijk. Dat is echt belachelijk. Maar, maar, maar goed, ja, uh, het daar hebben we het een keer eerst, over. Dat het schoor, dat het... Nee, Aces is horrible. Jammer. Maar goed, hè. Doen we aan. Nee, Helemaal niks. niks. Oké, okay, laten we even doorgaan. Hey, ik zie dat er ook nog Computex 2012 staat op het lijstje, maar hebben we dat net niet allemaal gehad? <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. Er zijn nog meer fabrikanten die, uh, die moeten komen hoor. Uh, Toshiba uh, gaat denk ik ook nog wel eens uh, laten zien uh, deze week. Maar, uh, ja, wat hebben we nog meer voor merken die met de Windows 8 komen? HP. Ik weet niet of die daar staat op de Computex. Computex. Oké. Okay. Maar ik denk dit... Nou, nou dat zien we dan van, vanzelf wel. Ja, maar nog wat, wat kleine uh, dingetjes hadden we. Ehm... Uh, mm Achos Anova G3-series officieel gelanceerd of officieel. Is dat een budgettablet? Ja, dat zijn budget-tablets. Ze variëren van 7 inch tot 10,1 inch. Uh, maar wel allen met Android 4.0, 1 gigabyte aan RAM-geheugen uh, en 4 of 8 gigabyte aan opslaggeheugen. En dan heb je tussen die modellen zit natuurlijk naast, naast het uh, display van 7 inch, 8 inch, 9,7 inch of 10,1 inch. Zit uh, het, het verschil in een USB-aansluiting, die ja of de nee? Een HDMI-aansluiting, die ja of de nee? Oh ja. Um, en dat is eigenlijk wel het belangrijkste verschil volgens mij. Wat ik de belangrijkste vraag uh, vind, is: uh, he he Heeft dit uh, Google Android? Nee. Oh, dan zou ik het niet doen. <laughs> ik dacht van wel. Nee. Dus is de... Oh, die Medion wel, hè? Die Medion had het. Medion wel. Ja. Nee, de Nova G3-serie moet ik doen met de AppSlip Library. En die wordt wel volgens mij gedeeltelijk ondersteund door Argos zelf. Dus daar zijn de, de, hmm. de, hoe noem je dat? de ervaringen er meestal wel wat positief mee. Ik zou het in ieder geval niet aan het lijstje voordelen zetten. Nee. Um, Oké. Okay. Andere kort nieuws is dat... Uh, uh, ja, heel veel lui hebben daar helemaal over, over geschreven. Van, oh, dat komt door een Google Play. Weet ik van me. maar. Maar uh, het schijnt dat iOS uh, wat Facebook integratie krijgt uh, volgende week. Nou, het verbaast me niks. Ik, bedoel, ik snap niet zo goed wat, wat dat nou zo, zo, zo onenorm opvallend uh, van is. Misschien dat het een beetje de strijdbeil tussen Facebook en Apple lijkt te begraven. Begraven te zijn. Maar volgens mij viel die oorlog ook wel re redelijk wat mee. Ja. Uh, ik zie het gewoon, als, uh, uh, zoals het nu in iOS zit... dat je je Facebook-account, als je daarvoor kiest, kan koppelen in, in de instellingen. En dat alle apps die Facebook-login uh, vragen... Daar gebruik van mogen maken. Nadat je ze toestemming geeft, net zoals het dus met uh, Twitter gaat. En dat je dus vanuit de, de foto-app of uh, de browser of zo wat makkelijker uh, kan delen. naar nou, zowel dus Twitter als zometeen Facebook waarschijnlijk. Mm -hmm. Ja, er goed, het uh, ligt een beetje veranderd dat dat wel enigszins zou komen. Ja. Nou, vind ik niet uh, opvallend. Wat ik wel grappig Wat ik wel grappig vind, is dat. Uh, het lijkt erop, en ook dat zijn weer geruchten, hè, dat uh, Apple tijdens WWDC uh, gaat aankondigen dat ze niet meer verder gaan met Google Maps. Oh. Maar dat ze met hun eigen maphobie komen. En uh, dat is dan 3D, hè. we hebben al die filmpjes gezien en ze hebben natuurlijk een soortje van die bedrijven gekocht in de afgelopen jaren. En uh, ze uh, combineren in de iPhoto app alweer wat andere dingen, Hoe noem je dat, Map of zoiets. Ja. Uh -huh. um, maar goed, dat zet er de rest van aan te komen. En dan komt die, komt die oude, vuige, vuige, Google komt weer. Hè? nee, nee, we, we, we hebben vier dagen. Voordat uh, de BBC is, weet ik van een week... gaan wij uh, onze nieuwe dimensie aankondigen in uh, Google Maps. Oh, <laughs> Serieus. Nice. Uh, wat ik op zich natuurlijk hartstikke cool vind, want 3D... Uh, ik zou het nooit gebruiken, maar whatever. Ik bedoel, uh, leuk als, mensen dat, uh, als we dat mensen dat willen gebruiken. Maar ik vind het wel grappig dat het dan weer zo toevallig een week van tevoren is... en dat ze in een tactiek trappen die nog nooit gewerkt heeft. Het is nog nooit een... een, een ...een bedrijf of hoe noem je dat... ...een fabrikant of wat dan ook gelukt... ...door een week van tevoren proberen... ...wind uit de zeilen te nemen van Apple... ...want zodra Apple, ook al zou het horrible 3D zijn... ...wordt er geschreven over Apple en hun horrible 3D... ...of hun prachtige uh, 3D... ...maar je hele nieuws is, is daarna weer weggeveegd. Ja, dat klopt. Bedoelt het is niet zo dat mensen... ...dan nog opeens aandacht hebben voor jou... ...dus ik snap het niet zo goed... ...dus dat is een klein nieuwtje... ik zou niet weten verder wat daarover te zeggen is. Nou, top... Dan zijn we nu wel een beetje. Of niet? Ja? Dat weet ik niet. Ja, denk ik ook. Ja, we hadden nog wel zware reviews, maar die kun je natuurlijk op de website terugvinden. Dus uh, niet echt okay. heel veel over te zeggen natuurlijk. Uh, ja, maar goed, deze week, of tenminste vandaag, uh, ga ik zo goed mogelijk het Computex nieuws uh, bijhouden. En zo meteen weer lekker wat veel berichtjes plaatsen. Dus uh, houd de site in de gaten, zou ik zeggen. Ja, tabletsmagazine.nl voor het, hoe noem je dat, tabletsmagazine op Twitter. Yes. En youtube.com/slash tabletsmagazine. magazine. Ook voor de accessoire reviews. Allemaal in een mooie playlist. Alright, tot de volgende tot de week. Volgende week.